Met het NOS -journaal. In België zijn twee Nederlandse Turken opdracht, zouden lid zijn van een groep jihadisten. Ze werden aangehouden op vliegveld Zaventem en kwamen toen net terug uit Turkije. Vermoedelijk zijn de twee ook in Syrië geweest. Tegelijkertijd met de arrestatie, gisteravond doorzocht de politie in Den Haag en Brussel vijf woningen. Daarbij werd jihadistisch materiaal in beslag genomen. In Brussel vonden agenten ook vuurwapens en kogelwerende vesten. Frankrijk wil dat de VN-veiligheidsraad in spoedzitting bijeenkomt om te praten over de situatie in Irak. Minister Fabius van Buitenlandse Zaken wil kijken of de internationale gemeenschap iets kan doen aan wat hij noemt de terroristische dreiging in het land. Ook Paus Franciscus heeft de internationale gemeenschap opgeroepen in te grijpen. In Irak rukt de Soenitische beweging ISIS op. Tienduizenden burgers, onder wie veel christenen, zijn op de vlucht. Volgens een Koordische functionaris dreigt een humanitaire ramp in de regio. Nederlanders die in de landen in West-Afrika zijn waar ebola is uitgebroken worden opgeroepen zich te registreren bij de ambassade. De ambassades in Sierra Leone, Liberia en Guinea hebben een brief gestuurd aan alle bij hen gekende Nederlanders en roepen hen op om ook andere landgenoten aan te melden. Ebola heeft al aan ruim 900 mensen leven gekost. Om de verspreiding van het virus in te dammen worden gebieden waar de ziekte heerst afgesloten van de buitenwereld. Tien jaar na de tsunami is een Indonesisch meisje dat bij de natuurramp verdween herenigd met haar ouders. Het meisje dat destijds vier jaar was, was samen met haar broertje meegevoerd door de stroming. Hun ouders zochten een maand naar de twee en gingen er daarna vanuit dat hun kinderen dood waren. Ondanks werd het meisje op straat herkend door haar oom. Bij de ramp met de tsunami in 2004 kwamen zo'n 230.000 mensen uit 14 verschillende landen om het leven. Het weer nog. Flinke regen- en onweersbuien trekken langzaam naar het oosten van het land. In het noorden en westen is het zonnig en blijft het droog. Morgen enige tijd zon, maar in het westen kan een bui vallen. Het wordt 25 graden. Dit was het NOS. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat voor een brugge drie kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie. ter straat Zandvoort in Jupiter Plaza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 Met nu de muziekboulevard. Meer luisterplezier met muziek en informatie. Weet wat hier leeft. Zie Vanzelf, jij en ik, en zo moest het altijd blijven. Ons geluk, het kon niet stuk. En de zon die zou voor ons eeuwig schijnen. Maar ineens wou je weg, het ging zo vlug. En wat bleef, dat was een droom. zegt Zoals nu onderhand wel bekend is, speelt de Zandvoortse band Logans Blue zondagmiddag 10 augustus vanaf 5 uur in het bekende café Lauren Hardy aan de Halterstraat. Op het programma staan talloze classics, overgoten met de door de band zo typerende blues sounds. Nu G.J. Kale, na zijn dramatisch verscheiden, zo in de belangstelling staat, wordt ook hij niet vergeten. Rolling Stones gemiste pingpop. Geen probleem. Kans om met nog een keer een stukje van mee te pikken. De Doors, de Kings, GGR, Muddy Waters, Eric Clapton... ze komen allemaal voorbij. Wel in LB-style. De datum. 18 januari. Staat iedereen die erbij was nog vers in het geheugen. Oh, what a night. Door het niet te laat grote ruimte... kon niet al het publiek naar binnen... en moest er veel wachten op de volgende keer. Dus die komt nu. Na afloop van het weekendmarkt. En nu kunnen de deuren wel open. Dus meer plaats. Het is wel verstandig op tijd aanwezig te zijn om dit mee te kunnen maken. Wat echt, vol is echt vol. Om het feest compleet te maken heeft Logan's Blues... een zeer paar bijzondere aansprekende gasten uitgenodigd... om met hen te vergezellen op het podium. Namen noemen we niet, maar het gaat om een zeer bekende pianist... een saxofonist en een sing-songwriter. De pianeur heeft men al eerder mee kunnen maken tijdens het optreden van Logan's Blues in de krocht van 3 mei jongsleden. Tijdens het Amerikaan Roots and Blues Festival. Waar ook de pannen van het dak werden gespeeld. Ook de zanger-gitarist ontbreekt daar niet. Nieuwsgierig? Op 10 augustus wordt alles duidelijk. En hoe leuk is het niet om een echte Zandvoortse band in je eigen dorp aan het werk te kunnen zien. Meer informatie, Lauren Hardy, Halterstraat 46. Zandvoortse strandgangers letten extra goed op. De strandgangers van Zandvoort zijn nog alerter op elkaar... na de berichten die afgelopen tijd zijn verschenen over het gevaar in de zee. Het water kan onverwachte stromingen hebben die je meesleuren de zee op. Extra goed opletten dus. Let goed op de kleur van de vlaggen. Rood is niet zwemmen en geel blijf alert en pas op. En als er iemand in nood is, waarschuw dan meteen de reddingsbrigade... zegt Marjan Huibers van de reddingsbrigade Zandvoort.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 Like it. Go get your lover, then reel and rock it. Roll it over, then move on up. Just a trifle further, then reel and rock with Run another, roll over Beethoven. Dig these rhythm and blues. Spinning top. She got a crazy partner, you ought to see him real and rock. Long as she got a dime, the music won't never stop. A roll over, baby. ...van alle gebeurtenissen op het, circuit. op het circuit. Race Radio, alleen op ZFM. De kaartverkoop voor het DTM-evenement op Circuitpark Zandvoort... ...is vanaf dinsdag 5 augustus van start gegaan. Al vanaf 17 euro kan op zondag 28 september... ...de sensationele tour-wagenwedstrijd... ...tussen Audi, BMW en Mercedes-Benz bijgewoond worden. Zowel via de website van Circuit Park Zandvoort als de website van DTM zijn de kaarten te bestellen. Tevens zijn de toegangsbewijzen in de voorverkoop goedkoper dan aan de dag van de kassa. Van de Zandvoortse DTM weekend dat op 27-28 september plaats zal vinden... zijn toegangtickets in verschillende prijskategorieën te verkrijgen. De goedkoopste kaarten zijn de duinkaarten. Duinkaarten voor 27 september kosten in de voorverkoop 12 euro... De voorverkoopprijs van de zondag bedraagt 17 euro, terwijl fans ook kunnen kiezen voor een weekendduinkaart. Deze kostte slechts 22 euro in de voorverkoop. Ook zijn de populaire zilvertickets in de voorverkoop te bestellen. De DTM-organisatie biedt deze aan in de voorverkoop voor respectievelijk 33 euro voor de zaterdag, 38 euro voor de zondag en 43 euro voor het hele weekend. Net als bij voorgaande edities zijn er ook goldtickets in de voorverkoop verkrijgbaar. De verkoopprijzen zijn voor de DTM vastgesteld op 55 euro voor de zaterdag, de 60 euro voor de zondag en voor het hele weekend de calltickets voor 65 euro.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 Zaterdag 9 augustus organiseert SwingStation een strandfeest voor dertigers, veertigers, vijftigers bij Club Nautic in Zandvoort. DJ Goodhart draait een selectie van de beste nummerdans, Dance Classics, en trendy en housey Favorite, No Disco. De uit je dak gaan muziek is mede geïnspireerd op de Spotify playlist van de Swingstation. En heeft een grote liefde voor swingende dansmuziek en totaal niet voor disco. Al dus het concept van deze avond. Je bent van harte welkom. Het feest begint met een heerlijke barbecue om half zes, wat u wel van tevoren moet reserveren... en om zeven uur gaat de dj echt pas los. Het feest duurt tot middernacht. Club Nautic is een trendy strandpaviljoen aan het Noordelijk Boulevard Benaar in Zandvoort... De kaarten aan 10 euro zijn in de voorverkoop verkrijgbaar op www.swingstation.nl... bij de VVV Zandvoort, Beat Club Nautic en Primera winkels. Bij de entree zijn de kaarten om half acht nog 10 euro en daarna wordt het 12,50. Parkeren kan eenvoudig op de boulevard A220 per uur en gratis na 8 uur s'avonds. Meer informatie op www.swingstation.nl of bel... 023 30 20 206. Ik herhaal 30 20 206 of 06 1893 8260. 06 1893 8260. De locatie is Safari Club, strandafgang Pauluslo 2. De prijs per persoon is 10 of 12 euro en de aanvang is 2 uur s middags en de afloop is om 11 uur s avonds. Brother. Westkust weerbericht. Er ontstaan met name landinwaarts stapelwolken waarvan enkele uitgroeien tot een bui, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur wordt ongeveer 23 graden en er staat een zwakke tot matige westenwind. Komende nacht zijn er opklaringen en staat er weinig wind. Lokaal ontstaat mist en de minimumtemperatuur wordt ongeveer 12 graden. Vrijdag overdag is er af en toe zon en in de loop van de middag gaat er met name in het zuidwesten af en toe regenen. In de avond bereidt de regen zich verder uit landinwaarts. De middagtemperatuur wordt er ongeveer een graad of 24. De wind wordt zuidoost zwak tot matig. Zaterdag bewolkt met lichte regen of motregen. De minimumtemperatuur ligt rond de 17 graden. De maximumtemperatuur tussen de 22 en de 24 graden. Er is veel wind uit het zuidwesten. Zondag zwaar bewolkt en af en toe regen. De minimumtemperatuur ligt rond de 13 graden... De maximumtemperatuur tussen de 23 en de 26 graden. Er is veel wind uit het zuiden. Langs de stranden zwaar bewolkt en af en toe regen. In het zuiden van het land bewolkt en af en toe regen... en een maximumtemperatuur van 25 graden. The sun is out, the sky is blue... There's not a cloud to spoil the view But it's raining Raining in my heart The weatherman says clear today He doesn't know you've gone away And it's raining Raining in my heart Of me I tell my blues They mustn't show But soon these tears Are bound to flow Cause it's raining Raining in my heart But it's raining, raining in my heart, and it's raining.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 Basgitaar en Martijn Klaver Drums. Verwaar een reden om even lekker naar het strand te gaan. Indien u wenst te eten tijdens of na het optreden... reserveer dan via telefoon 023 60. Ik herhaal 5715660. Meer informatie, locatie Thalessa, strandafgang 18... Het telefoonnummer is 0653191894, ik herhaal 0653191894. Of website www.thalessa18.nl. En het vangt om vier uur middags aan. Een groot op het Gasthuisplein op 10 augustus om 4 uur middags. Een groot bij het Wapen in samenwerking met Sint Allures, muziek van de Sixties tot nu. Zing en beleef het mee op het Gasthuisplein. Meer informatie, het Wapen van Zandvoort, telefoonnummer 06-133-25770. Ik herhaal 06 133 25 770 en het is 10 uur 's avonds afgelopen. In Zandvoort worden jaarlijks verschillende megajaarmarkten georganiseerd... waarmee meer dan 300 kramen het hele centrum van Zandvoort domineren. Dit jaar wordt er op 9 augustus ook een avondmarkt georganiseerd. En op 10 augustus de zomermarkt. Hierin zijn de hele dag diverse attracties, straattheaters, muziekshows... en nog veel meer te zien. Leuk voor zowel jong als oud. Tevens speciale acties van de winkeliers.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 I'm sorry I was blind.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 In augustus bent u van harte welkom bij een boeiende activiteiten speciaal voor senioren in de Bibliotheek Zandvoort. Woensdag geeft de voorlichter van de Hersenstichting tips over gezonde hersenen en gaat in op wat we weten over hersenen en slaap, hersenen en bewegen, hersenen en voeding en over training van de hersenen. Alle vier onderwerpen zullen worden toegelicht vanuit de stand van zaken betreffende het hersenonderzoek. Iedereen wil graag een gezonde oude dag hebben om nog lang van het leven te kunnen genieten. Veel mensen hopen dan ook dat zij hun lichamelijke gebreken zo lang mogelijk kunnen uitstellen. Wat de ouderen echter vooral willen is hun zelfstandigheid in geestelijk opzicht behouden. Of zoals ouderen vaak zeggen, als ik maar goed bij mijn hoofd blijf. Zelfstandig beslissing kunnen blijven nemen, ook op hogere leeftijd, is een wens die vele mensen hebben. Gezonde hersenen zorgen voor een goed geheugen en jezelfs beslissingsrecht. De hersenen zorgen ervoor dat het lichaam als een centrale computer wordt aangestuurd. Wat goed is en gezond is voor de hersenen, is ook gezond voor het lichaam. Of, een oude vast herkenbare slogan naar voren te halen, een gezonde geest zit in een gezond lichaam. Hoe houd je ik mijn hersenen gezond? Is de derde van de vierde activiteiten in de Bibliotheek Zandvoort in augustus georganiseerd speciaal voor senioren. De laatste activiteit, erven, schenken en AWBZ, vindt plaats op woensdag 27 augustus van 10 uur tot half 12. Meer informatie en aanmeldingen via www.bibliotheekzuidkennaberland.nl. De Bibliotheek Zandvoort, Louis Davis Carré 1, te Zandvoort. Blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, bleu, bleu, le ciel de Provence blanc, blanc, blanc, Le blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, Bleu, bleu J'ai besoin de vacances Je m'embarque dans tes yeux Bleu, bleu Comme un ciel immense Et nous partons tous les deux Bleu, bleu Le ciel de Provence Blanc, blanc, blanc Le goéland Le bateau blanc qui danse Blanc, blanc, blanc. Le soleil de plomb est dans tes yeux, mon rêve en bleu, bleu, bleu. Quand le vent claque la toile, Blam, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc. De temps joli, je en blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc. Comme une voile, je navigue éperdu main. de Provence Blanc, blanc, blanc, le goéland, le bateau blanc qui danse Blanc, blanc, le soleil de plomb et dans tes yeux mon rêve en bleu Bleu, bleu Tes cheveux d'un blond de rêve blanc blanc blanc blanc blanc, blanc, blanc, léger, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc Des perles d'un flot léger Blanc, blanc grève, où je voudrais naufrager. Et ouais Bleu, bleu, le ciel de Provence, blanc, blanc, blanc, le dans le bateau blanc qui danse, blanc, blanc, le soleil de plomb, et dans tes yeux mon rêve en bleu. Blanc, blanc, bleu, blanc, blanc, bleu, blanc, blanc, bleu, blanc, bleu, blanc, bleu, blanc, bleu, blanc, bleu, blanc, bleu, blanc, bleu, blanc, bleu, Live entertainment bij Holland Casino met Adagio op 10 augustus om 4 uur middags. In 1993 leren Dino Cazulli en Edward Groeneveld elkaar kennen in hun restaurant in Breukelen. Na veel repetities hebben zij in maart 1997 de maatschap Adagio Music opgericht... om zo professioneel als muzikant te kunnen werken. Inmiddels ruim 10 jaar later zijn hun optredens uitgegroeid tot meer dan 150 per jaar. Adagio Music is een gezellige, flexibele, alomgewaardeerde band die naar gelang uw keuze de bezetting kan worden samengesteld. De entry-prijs is 5 euro voor de favorite kart-houders zijn gratis. De minimumleeftijd is 18 jaar en een geldig legitimatiebewijs is verplicht. Meer informatie, Holland Casino Zandvoort, Badhuisplein 7. De prijs per persoon is 5 euro, met uitzondering van favorite Card organisatie Holland Casino. Het telefoonnummer is 023 57 40 522. Ik herhaal 57 40 522. En het e-mailadres is, is hollandcasino.nl. En het is s avonds om 8 uur afgelopen. Walk on. Can I survive frustration that's slipping through since you're gone? I'm living on expectation. Your voice it haunts my mind. A case of hesitation. My world is falling behind While light builders through my tears And the shadow makes it clear Precious time I spend and I I'm left on my own But the wind still cries out loud Broken dreams are just a cloud and breath in the De avontuur van de eerste festival die vorig seizoen blijft een tweede editie natuurlijk niet uit. Op zaterdag 9 augustus nemen we je daarom weer mee op een creatieve safari. Een kleurrijke wildernis op het mooiste plekje van moeder aarde waar de vrijheid oneindig is, het strand. Wederom gaan we op ontdekkingsreizen in een regenwoud van tropische sounds, vreugdevuren, poolparties en live acts waarin de beleving centraal staat. Bij Festivari beginnen we smiddags met een live-sessie... waarin de avond inluiden met een Tribal House, Deep House, Funk en Groove House van erin. De avond wordt vervolgd met Nu Disco van Mikey Nice en afgesloten met een electro-jam van het elfkoppige collectief Dialog. Verwacht een wereldreis rond elektronica, Deep House, World, Nu Disco en Funk... In Festivari-Jungle-stage zullen alleen DJ's en artiesten plaatsnemen... die één zijn met de energie van het publiek. Zodat alle kleurtonen maximaal tot leven komen. En onze filosofie blijft? Wij geloven in de kracht van het samen doen. Samen maken we er een grote, blije chaos van. Zodat iedereen met een verzadigd gevoel de jungle uitstapt. En dat is de deal. Gratis voor iedereen, tot vier uur, het, het Oerwoud betreedt. Daarna... 10 euro, 12,50 euro aan de deur en in combinatie met je Rave Pass kost het 9 euro.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 Ik wens u een hele goede avond. Tot volgende week donderdag. Zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.